In de beste kamer staat een prachtig apparaat. Dat je door een zwarte trechter heel de wereld horen laat. Hilversum, Berlijn, en Londen, Trombany en Tokio. Zij begeisen trein te horen door die fijne radio. Zeg eens, wat zou er in de eten zijn? Ik zal eens even voor je snuffelen, trein. Hou je eigen loudspeaker een ogenblikje stil. En zeg maar wat op je hebben wil. Ik? Ik wil op mijn stoel heel de wereld rond. Daar gaat hij dan. Hier is de Mexicaanse hond. Ga je uit, ga uit, wat jankt dat zee? Dat hondje reist overal met ons mee. Waar gaan we? Hoor, hier is Hilbert. Top, we zijn aan het kinderuurtje. Let op. Nou, kindertje, goed luisteren hoor, dan zing ik jullie een liedje voor. Toen op een mop een pop, pop, pop, pop, aarde het pop, pop, pop, pop, pop, pop, en wees nog van dien. We gaan weer verder. Let op. Hoortrein. Concert in de dierentuin te Berlijn. Wat is dat nou voor flauwe De dierentuin. Dat is leven, Die Je moet naar het vriendje. Die schijnt verkouden te zijn. Achtung. Berlijn, Die wacht aan Rijn. Oh, zit daar in onze geheim. Wat? Parijs, de stafmuziek trekt door de stad. Ik heb alweer een andere volk gevonden. De prins van Wales inspecteerde padvinders te Londen. It's a long reet op dit parijs. It's a long Wat gebeurt het hier naar bananen geest? We zijn in Indië, hier onderbreken we de reis. Zeg, het wordt die duizelig een volklaan. Dat is de Gameland, de begravenen Japan. Ik weet niet waar ik sterven zal als ik op Japan blijf. Rustinkel, erd en plaat, Zak zin, uw bruine lijn. Bang komt, voor Ga wij weer verder, heerlijk Indië, farwel Wij gaan op reis naar China, op de korte volkje snel In het land der Pekinezen, in het land van Tunjatoen Zing mij onder de mimosa, mijn liefde zonder vroeg Wat een wonderlijk dat er nou Gebakke vogelnessies en gestoofde vrouw. Daar zijn de Chinezen dol op, moet je weten Wat een gele gruw op, smakelijk eten Mookie, mookie, pauw, hele vrouw. Harigini, karipauw, zo veel van jou. En kinderen en je met je mooie staart. Jij bent mij de allerbeste hier op aarde. Hier zijn we in Turkije. De sultan is met zijn 300 vrouwen aan het bakkeleien. Ik kon een studie te haren huren. Ik heb geen zand, meer om mijn levens en varkens te schuren. <middels> Hier is het lekker fris, en ook niet zo frivool, de besneemde bergen van Tirol. Wij zijn twee Tirol, uit het verre Tirol, Harje, Harrije, Harrijo. Wij leven van koosje van ballenwit en koos, Harje, harje, harjo. Hier zijn we in Amerika-trein. Wat ruikt die loudschieders een avondpijn? Dat zal de whisky-soda zijn. Amerika is toch droog, malle-cent? Ho, oh, daar heb je Paul Whiteman's best. Oh, dat zijn Mexica geen Mexica voor honden, maar huilende wolven. Dat is Nederland weer, Op pool voor drie radio geholpen. Ik hoor de lieve toetjes geloeien, maar nog Holland zal me altijd boeien. Mijn landelijk Holland, waar de hanen kraaien. De heet dat het naaien van de bloemen blaaien. Hier is Hilversum, mijn dames en heren. We zullen u hedenavond op een mooi programma trakeren. De gemengde deur naar de zangvrede, wie zal zingen de dwangbevelsymphonie? Wie zal dat betalen, zulke lieve kerretje? Wie zal dat betalen, zulke lieve mij? Wie zal dat betalen, zulke lieve kerretje? Wie zal dat betalen, zulke lieve mij?